Dat blijkt uit onderzoek van de werkgroep Andere Tijden in Onderwijs en Opvang... waarin ouders en scholen nadenken over andere lestijden. De meeste ouders willen andere schooltijden. En zijn ook voor flexibele schoolvakanties. Komend jaar wordt op 10 basisscholen met flexibele vakanties geëxperimenteerd. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt en hier en daar nog wat regen. Later overwegend droog, dan klaart het wat op. Middagtemperatuur loopt het heen van 18 graden aan zee tot 22 graden in het oosten. Aan WB verkeersinformatie, er staat nog 116 kilometer file. De files bij Rotterdam zijn zo goed als voorbij. Voor de rest gaat het al snel de goede kant op. Nog wat langer is de file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. De nasleep van een aanrijding tussen Rodolf Arendsveen en Leidschendam 10 kilometer. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koemplein 7 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt 5.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 West Radio in -journaal. Marcel Ooster en Lara Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Het internet in Nederland zou wel eens drastisch kunnen gaan veranderen. Hoe dat zit hoort u zometeen. Eerst naar burgerlijke ongehoorzaamheid in Bergen.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 En uh, waarom we dat doen is omdat wij uh, nog steeds tegen die gasopslag zijn. vanwege de risico's die het met zich meebrengt. Ja, de Tweede Kamer steunt dat kabinetsplan om bij bergen gas ondergronds op te slaan. Maar eens even kijken wat zij daarvan vinden. René Leegte is lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Een gemeente die burgers oproept. tegen het besluit van een hogere overheid in beroep te gaan. Mag dat? Uh, ja, dat mag. Uh, ik vind het niet verstandig, maar dat mag wel. En het staat ze vrij om dat te doen. Ja, uh, u zegt ik vind het niet verstandig. Waarom niet? Nee, kijk, we hebben in Nederland uh, plekken nodig om gas op te slaan. Uh, Verhagen die heeft uitgebreid onderzoek laten doen en da zegt dat het veilig is. Als Kamer wij dat ook, uh, geloven wij dat. Die veiligheidsargumenten, de omliggende gemeenten als Alkmaar geloven dat ook. Er is één gemeente, Bergen, die dat niet vindt. En die blijft maar de, de, de suggestie wekken dat zij die gasopslag tegen kunnen houden. Nou, en die blijft de suggestie wekken dat het onveilig is. Ja, er waren nog wel meer gemeenten die het niet zien zitten... En welke dan? Warneveld uh, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is een andere gemeente. Het gaat hier om Bergenmeer. En daar heb ja. je een aantal randgemeenten. En van die randgemeenten die allemaal in dat invloedsgebied zitten... Oh, dat bedoelt. Het alleen Bergen die blijft zeggen dat het onveilig is. En dat is geheel ten onrechte, Geeft u Nee, nou ja, als alle onderzoeken uit zeggen, uitwijzen dat dat niet zo is... dan moet je goede argumenten hebben waarom jij zegt dat het anders is. En dat kan altijd. Uh, maar op een gegeven ogenblik, uh, uh, ja, dan, dan houdt dat op. En dan vind ik het onverstandig door je burgers op te roepen... om uh, um nog een keertje actie te gaan voeren... of althans naar de Raad van State te gaan. Dan zou ik zeggen, ik vind dat bestuurders er moeten zijn... om emoties ook te dempen. Maar het staat ze vrij, ze mogen dat doen. Ja, uh, en dan even over uh, dat... afgezien van dat, dat gasveld ondergronds dan, uh, meneer Leegte, is, Wat vinden u ervan dan als zo'n gemeente zich verzet tegen het Rijk? Kun je dan nog wel een land besturen? Nou ja, kijk, de gemeenten hebben een andere verantwoordelijkheid dan het Rijk. Dus, dus die hebben lokale belangen. En ik kan me voorstellen dat, die soms, uh, dat het soms vervelend is als iets bij jou in je gemeente gebeurt. Wat ja. als Rijk zegt dat het voor Nederland van belang is. Het is ook goed dat de gemeenten dan een stem hebben om te zeggen... hé, hey, let op, want hier gaat iets mis... Uh, uh, dus ja, als, als liberaal vind ik ook dat dat, uh, dat dat goed is. De gemeente moet dat ook zeker doen. Ja, maar dan krijg je wel zo'n soort not in my backyard uh, uh, verhaal natuurlijk. Want dan gaat het naar de volgende gemeente. Ja, en dat is ook wat ik vind in Berg. Hè, dat dat ja, liever niet in mijn achtertuin is. En, en, en als de argument als alles aanwijst dat het veilig is... Ja, dan houdt op geen gegeven moment die discussie op. En dan vind ik het onverstandig om te doen... Ja, alsof je, euh, alsof, alsof je niet overtuigd bent. Want wanneer ben je dat dan wel? VVD Tweede Kamerlid René Leegte, hartelijk dank voor je uitleg. Dank u wel. Ook het CDA heeft trouwens grote twijfels over deze actie. Volgens Kamerlid Verburg bewijst deze burgemeester nog haarzelf, nog haar burgers een dienst. Dan naar het gerommel binnen de FNV. Voorzitter, Agnes Jongerius is op een ware kruistocht... zo lijkt het tegen FNV-bondgenoten. Dat is dan weer de grootste bond binnen FNV-vakcentrale. Volgens Jongerius, die we eerder vanochtend spraken... is het alternatieve pensioenplan dat bondgenoten onlangs presenteerden... een doodlopende weg. Ze houdt vast aan het akkoord dat er ligt... dat ze twee weken geleden sloot met werkgevers en minister Kamp. Laten we maar eens even luisteren naar wat mevrouw Jongerius... eerder deze ochtend zei bij ons. Als ik zeg het plan van FNV Bondgenoten is een doodlopende weg... dan bedoel ik daarmee te zeggen... Uh, het is een plan uh, met hun buffers... wat prima past binnen het pensioenakkoord. Henk van der Kolk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De voorzitter van FNV Bondgenoten, u zit op een doodlopende weg. Wat vindt u daarvan, van zulke kritiek? Ja, dat heb ik ook wel mijn uh, verrassing gehoord. Nou ja, als je op dit moment alle commentaren... ...in de media mag, uh, mag geloven, dan, uh, dan uh, komen die er toch al uit dat het uh, pensioenakkoord op een doodlopende weg zit. En terugkomen we op ons plan. Uh, daar hebben we uitgebreid ook in de FNV over gesproken. En waar het steeds om draait is, en volgens ons waren we het daar in de FNV ook over eens, namelijk... Dat er een nieuw stelsel moet komen. waarin een goede balans zit tussen. enerzijds zekerheid en anderzijds indexatie. Uh, dus daar waren we het ook over eens. Wat er alleen niet uit onderhandelingen is gekomen. is dat dat vervolgens ook centraal geregeld wordt voor iedereen. En het is dus geen alternatief. Als je zegt. ja, dat plan van bondgenoten. dat is één van de keuzemogelijkheden. die onder dat brede pensioenakkoord valt. Want het probleem met het brede pensioenakkoord is dat je er ook voor kunt kiezen om te werken met 0% zekerheid. En dat is heel slecht. Nee. Ook voor jongeren. Maar goed, Jong je zegt dat dat, uh, u geeft het ook een beetje aan, het plan uh, om pensioenfondsen een buffer aan te laten houden eigenlijk prima past binnen dat pensioenakkoord. Dat kan per sector worden afgesproken, zegt zij. Waarom wilt u dat nou per se aan iedereen opleggen? Nee, dat plan willen we niet aan iedereen opleggen. We hebben dat wordt dat plan gekozen om te laten zien dat het ook heel anders kan. Wat voor ons centraal is en belangrijk is... is dat je voor alle pensioenregelingen in Nederland... dus ook over alle fondsen heen... dat je een paar zaken goed vastlegt, centraal vastlegt. Zodat ja, mensen aan ook iedereen waar oplegt waar dus. Zijn. Ja, dus aan iedereen oplegt. Ja, wat je vastlegt, dat geldt nu ook, alleen wij zeggen we willen het anders vastleggen... dat in ieder geval pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben... om ook wat klappen op te kunnen vangen... zodat ze uiteindelijk pensioenen die opgebouwd zijn ook kunnen uitbetalen. Ja, dat en Jongerius zegt daarover dat kan klaar. je ook per sector afspreken. Dat hoeft niet. Ja, wel, maar wat ik al probeer te zeggen is, dat kan je allemaal per sector doen... Maar een akkoord waarbij je zegt vrijheid, blijheid, zo'n akkoord heb je niks aan. Want het biedt geen oplossingen om pensioenen schokbestendiger te maken. En dat was de opdracht. De bedoeling is dat je een pensioenfonds kent, die in Nederland pensioenregelingen kent. Die heel verschillend kunnen zijn. Dat is nu ook al zo. Alleen daarbij geldt wel dat je in ieder geval voor ingegane pensioenen, dat is onze wens. Dat is een verlangen wat ook bij anderen leeft dat je er in ieder geval voor zorgt dat mensen dan in ieder geval ook een beetje zeker weten... dat er opgebouwd is dat ze dat ook krijgen uiteindelijk. Goed. Meneer Van der Kool, u bent het niet eens met mevrouw Jongerius... over hoe uh, de pensioenen in de toekomst moeten worden ingevuld, hoe dat zal moeten worden geregeld. Maar mevrouw Jongerius, komt met kritiek op u, want u bent aan het luchtfietsen... en u komt met verkeerde cijfers. Kortom, de leden van de FNV, straks voor dat referendum, geeft u verkeerde informatie. Wat vindt u van die kritiek die ze ook nog verwoord in een persbericht? Ja, nou ja, dat, uh, ja wat ik wel kan zeggen is in feite dat het pensioenakkoord op dat punt uh, eigenlijk een soort gatenkaas is. Want uh, wat wij nu doen is vooral uh, uitzoeken wat nu precies de consequenties van afspraken zijn. Ook op het punt van de AOW. Hè. We komen tot de conclusie dat die erg vergaand zijn. Dat kan betekenen dat alleenstaande. De meer dan 20% gaan inleven als het AOW-stelsel van toepassing is. Ja, dat... Het akkoord biedt daar volstrekt geen helderheid op. Nee, dat wat betreft de inhoud. Maar mevrouw ja. Jongerius, beticht u gewoon van niet de waarheid spreken? Ja, maar helaas, uh, wij hebben dit inmiddels ook uh, niet alleen met externe mensen uh, doorgenomen, we hebben ook intern het neergelegd en daar komt op dit moment vanuit de hoek van de vakcentrale geen helder antwoord op. Ja, Bij meneer Van der de Kok, wat wij eigenlijk wel willen zeggen is, het wordt er niet gezelliger op binnen FNV vakcentrale. Nou ja, wat vindt u uh, ervan? Ik geloof, dat, ik geloof dat dat inmiddels al wel een paar weken duidelijker is. Ja, maar, maar het, het wordt wel steeds onvriendelijker en persoonlijker ook. Dat je binnen de vakbeweging in ieder geval dan een conflict hebt over de inhoud. En op dat moment is het natuurlijk duidelijk van dat je dan tegenover elkaar komt te staan. Maar wat mij betreft blijven we het gewoon op de inhoud spelen. Daar gaan we dus ook mee door. En nou ja, zolang dat nodig is, want wij vinden het akkoord niet goed genoeg en willen ook graag dat dat verdwijnt. Maar het zijn toch grote woorden die uh, nog is gebruikt in een persbericht. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ja, ik zou denken van laten we vooral zorgen dat we het in ieder geval zuiver hebben op, uh, over de inhoud. Daar willen wij de discussie over aangaan, het debat over aangaan. Dat willen wij vandaag, dat willen wij morgen. Dus laten we dat ook vooral blijven doen. En dat als af en toe de toon wat scherp is... ja, daar moet je ook een beetje tegen kunnen. En dat hoort er nou één keer bij. Dus daar lig ik niet wakker van. Maar graag op de inhoud. En niet alleen maar kwalificaties... die in ieder geval uiteindelijk niet gedekt worden... door inhoudelijke opmerkingen. Want dan schieten we niet zoveel mee op. De leden in ieder geval zeker niet. Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten. dank. Graag gedaan. 13 minuten over 9. Dit is het NOS Radio in Journaal. Tientallen jongeren hebben rellen veroorzaakt in Belfast. Gooien met stenen en molotovcocktails naar politiewagens. Dat deden ze in een straat die een katholieke wijk scheidt van een protestantse wijk. Correspondent Hikke Jeppers, Hikke Rellen in Belfast. Zou het nou echt weer opnieuw gaan beginnen daar? Nou, het is het begin van het optochtenseizoen. Je weet dat er in, uh, in noord ierland elk jaar zo'n uh, 3000 optochten zijn... die voor het merendeel uh, uh, vreedzaam verlopen. Maar in Belfast en op andere plaatsen... is het uh, inderdaad op die scheidslijn tussen protestant en katholiek... is het heel vaak heibel. Zo ook nu weer. Uh, de rellen van uh, de afgelopen nacht... die volgden op rellen uh, een, dag, een nacht eerder... en rellen uh, vorige week... Republikeinen geven de loyalisten de schuld... en de loyalisten geven de republikeinen de schuld. En waar is het zo'n beetje begonnen, Hieken? Het is begonnen in dit geval in Oost-Belfast. Uh, vorige week was het al in uh, Noord-Belfast. En je weet, het hoogtepunt van het optochtseizoen is 12 juli. De 12 uh, uh, juli waarop herdacht wordt dat, uh, nou laten we nu maar even zeggen, dat het Protestantisme won van het Katholicisme in uh, Engeland. Dus iedereen uh, in uh, Ierland. Dus um, iedereen uh, maakt zich de borst nat, zal ik maar zeggen. Ja, er komt altijd een reactie van de andere partijen. Hoe is de sfeer op het ogenblik daar in de straten? Uiterst uh, gespannen. De politie heeft uh, mensen gemaand om uh, daar uh, weg te blijven. Uh, allerlei uh, jeugd- en, en uh, sociaalwerkers die invloed uh, geacht worden te hebben... in de uh, desbetreffende buurten zijn aangetreden om iedereen tot kanten te manen. politici van weerskanten van uh, de scheidslijn uh, manen uh, tot... Uh, maar de stemming is uh, gespannen en gevaarlijk. En uh, men hoopt uh, dat uh, er een einde wordt gemaakt door de interventie van uh, die politici. Maar zeker is dat helemaal niet. Dat is weer in Belfast. Dus niet goed. Hikke jip is over de rellen in die stad. Vannacht is een viool voor 11 miljoen euro verkocht. Wat maakt hem nou zo duur? Gaan we het zo over hebben. Is je nou Jolande van der wereld. Hoe is het op de weg? Het gaat al de goede kant op, 85 kilometer file. Ik noem nog twee hele lange files, althans een hele lange file op de A4, Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Leidschendam 10 kilometer. allemaal de nasleep nog van die aanrijding. Er is ook een aanrijding geweest op de A10, de Ring Zuid. Daar staat dus Amstel Business Park en Knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer. De linkerrijschok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Makers van internetadvertenties denken dat het internet in Nederland drastisch gaat veranderen... als de Tweede Kamer vanmiddag een wetsvoorstel over cookies aanneemt. Cookies, weet het wel, zijn kleine bestandjes die bij het surfen op je computer worden gezet... zonder dat je daarom vraagt. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan moeten sitemakers en adverteerders voortaan... aan internetters expliciet toestemming vragen voor het plaatsen van die cookies. Nou, we praten met privacyonderzoeker Arnold Roosendaal aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Roosendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel cookies hebben wij zo gemiddeld op onze, onze computer staan? Uh, heel veel. Uh, het is eigenlijk bij een gemiddelde site die je bezoekt, bijvoorbeeld een nieuw site als nu.nl, krijg je er dus enkele tientallen in één keer. En als je naar nos.nl gaat bijvoorbeeld? Uh, weet ik zo niet. Dan zou ik het echt op moeten zoeken. Maar de meeste sites hebben wel een aantal uh, toepassingen van andere partijen. Uh, derde partijen zo geheten die bepaalde functionaliteiten verschaffen en uh, ook advertenties kunnen doen. En eigenlijk is het bijna bij al die applicaties van andere afkomsten dat er inderdaad een cookie wordt geplaatst. En als dit wetsvoorstel het haalt, dan zou dat dus betekenen dat als je tientallen cookies op je pc hebt staan, dat je iedere keer als je op internet gaat, een site bezoekt, voor ieder aparte cookie uh, toestemming moet geven. Uh, ja, het hangt er een beetje vanaf hoe het uh, exact wordt geregeld. Uh, ze hebben het inderdaad over de expliciete toestemming. En uh, daarbij wordt dan eigenlijk aangegeven dat toestemming via een algemene instelling in je browser, waarmee je in één keer alles accepteert of alles weigert, uh -huh. niet voldoende zou zijn. Zoals het nu is, hè? Uh, zoals het nu is, inderdaad. En uh, wat dus wel inderdaad kan zijn, is dat je zegt van nou, we doen dat één keer per partij die cookies wil plaatsen. Dus waarbij je inderdaad uh, eenmalig toestemming geeft voor een bepaalde partij die okay. dan op verschillende websites. Inderdaad... Want anders blijf je klikken, natuurlijk. anders? Gek. Blijf je inderdaad klikken. Ja. Dat lijkt er wel op. Ik wist niet dat die functie erop zat, dat ik ze kon weigeren. Ja. Stel dat ik dat <laughs> doe, wat mis ik dan? Uh, nou wat je mist of uh, wat eigenlijk de functie is voor de bedrijven die ze gebruiken... is dat ze dan niet zo makkelijk jou kunnen volgen. Dus uh, over het hele internet kunnen uh, in kaart brengen wat jouw interesses zijn... en welke site je algemeen bezoekt. Mm -hmm. Door middel van zo'n cookie kunnen ze dat aan één bepaalde computer koppelen. Dus uh, bijna aan één persoon. En dus een persoonlijk profiel opstellen. Wat je zelf mist is in sommige gevallen wat functionaliteit. Uh, dus bepaalde applicaties kunnen misschien niet helemaal laden of niet helemaal werken. Dus er kunnen enkele belemmeringen aan zitten inderdaad. Hmm. En wij hebben u gebeld, met name omdat u onderzoek heeft gedaan... naar het gebruik van dit soort cookies op uh, de netwerksite Facebook. Hè? Uh, wat is daar uit voort, uit, uit, naar voren gekomen uit uw onderzoek? Uh, dat was een apart uh, geval, inderdaad. Eigenlijk is het inderdaad, zoals net beschreven, algemeen voor advertentiesites gebeurd het al lang. Uh, wat ik zelf uit mijn onderzoek heb gehaald, is dat uh, Facebook de like-button, of de vind ik leuk-knop... Uh, gebruikte. En die knop die staat op tal van websites waarmee je dus aan kunt geven dat je een site of een artikel leuk vindt. Uh -huh. En uh, dat ze uh, via die knop ook in staat waren om internet eens dus compleet te volgen. En uh, voor leden dat dat zij dan bij het aanmaken van een account een cookie kregen. En dus uh, uniek aan een account gekoppeld gevolgd konden worden. En nog steeds is dat het geval. Voor niet-leden van de netwerksite was het zelfs ook het geval. Omdat zij uh, destijds via Facebook connect een cookie kregen. Ja, dus dat ging heel ver, want Facebook zag zo het surfgedrag van, uh, van hun leden. Ja, zijn de adverteerden... ja, leden en niet-leden inderdaad. Ja, Adverteerders erg aan het lobbyen, want die vinden dit niet leuk natuurlijk. Um, en ze voeren aan als argument dat het Nederlandse web straks ontoegankelijk wordt... en dat de concurrentiepositie van Nederland verslechtert. Ja, overdrijven ze of hebben ze een punt? Uh, het zal er een beetje van afhangen. Kijk, het ligt voor de hand dat als inderdaad om die expliciete toestemming wordt gevraagd... dus er wordt een handeling gevraagd dat uh, meer mensen... Uh, als ze die kans krijgen, inderdaad, zullen weigeren om die cookies toe te laten. En meer dan nu het geval is dan uh, als wanneer mensen inderdaad moeten gaan zoeken in de browserinstellingen waar ze dat kunnen vinden om dat uit te zetten. Ja. Uh, dus in die zin zal het inderdaad wel uh, ja, minder opbrengen voor die advertentiebedrijven. En het is ook wel uit onderzoek gebleken dat een gerichte advertentie, die dus mogelijk is echt uh, op een persoon gericht, uh, zes tot zeven keer meer kans oplevert dat er op geklikt wordt dan een, een algemene advertentie. Ja. Dus, er is zeker een toegevoegde waarde voor die advertentiebedrijven. Of het nou zover gaat dat daarmee het hele web ontoegankelijk wordt en niet meer gratis is, dat, ja, dat is een Goed. ander verhaal. Ik denk dat dat op zich wel mee zal vallen, omdat je nog steeds op andere manieren wel kunt adverteren. Nou, eerst maar eens even afwachten wat de Tweede Kamer besteedt. Privacyonderzoeker Arnold Roosendaal. Hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. 10 minuten voor uh, half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is uh, zonder twijfel het duurste stukje sparrehout ooit. De Lady Blunt, Daar heb ik het over? Nou, over een viool en niet zomaar een. De Stradivarius. Wisselt op een online veiling voor een recordbedrag van ruim 11 miljoen euro van eigenaar. Geld dat bestemd is voor noodhulp aan Japan na de aardbeving en de tsunami in maart. Meester vioolbouwer Matthijs Heligers, goedemorgen. Goedemorgen. U werkt al ruim 35 jaar vanuit uw atelier in Cremona in Italië. Dat is hetzelfde Cremona waar Stradivari zijn violen bouwde. Kende u deze viool, deze bijzondere viool, de Lady Blunt? Ja, goedemorgen. Uh, uiteraard, het is een van de allermooiste Stradivari violen... die er uh, tegenwoordig nog over zijn... Van de, van de vele instrumenten die Antonio Stradivari gebouwd heeft. Klopt, deze, deze is uit 1721 een, een vrij laat instrument, maar toch... Uh, van absolute topkwaliteit, gemaakt op zijn grote vorm, wat zijn meest beroemde vorm is. En waarom is deze zo goed bewaard gebleven? Uh, dat is omdat hij van hand op hand van uh, verzamelaar naar verzamelaar is gegaan... Uh -huh. en niet zozeer zwaar bespeeld is zoals... ...veel van de andere instrumenten die daardoor natuurlijk flink afgesleten zijn. Aha. Want het instrument is nu bijna 300 jaar oud. En uh, ja dan uh, is een stukje sparren en een stukje S door een hout... ...slijten natuurlijk toch weg, ondanks dat er goed voor gezorgd wordt. Dus, dus die woorden die veel bespeeld worden, worden of nou moet of niet aangepast? Nou, aangepast, ze slijten een beetje af. En er wordt natuurlijk heel goed voor gezorgd. Maar uh, ja, 300 jaar is niet niks. Ja. En het is al heel wat dat een... Uh, uh, een muziekinstrument zo lang mee kan... als het dan ook nog in perfecte conditie tot aan vandaag uh, uh, aankomt... dan is het wel heel bijzonder, ja. Dus 11 miljoen euro een terecht bedrag, reëel bedrag, wat u betreft? Ja, nou, 15 miljoen dollar is inderdaad een behoorlijk bedrag. Meer als u denkt dat in 2008 dit instrument door de Nippon Music Foundation is aangekocht... voor 10 miljoen dollar, dus met een flinke prijsverhoging weer doorverkocht is... Het um, is een juist bedrag, want uh, de viool is namelijk het enige muziekinstrument... wat op dit moment bezig is van muziekinstrument ook kunstobject te worden. Hmm. En dan kom je natuurlijk in een hele andere sfeer terecht. Hè? Schilderijen en uh, beeldhouwwerken die draaien rustig om naar nabij de 100 miljoen dollar. Dus uh, in die richting gaan we heel snel. Ja, dan gaan ze hem misschien in een vitrine zetten. Zou dat jammer zijn? Ik denk niet dat ze in een vitrine gezet zullen worden. hoor. Veel van deze instrumenten zitten in collecties en in verzamelingen... en zijn bezit van stichtingen of banken. Maar al die stichtingen en banken uh, lenen die instrumenten uit aan muzici... Ja. Uh, zodat we er toch nog ook uh, muzikaal van kunnen genieten. Ik ben onder andere in contact met de Magini-stichting in Zwitserland. Die hebben een, uh, ook een vrijwel perfecte Stradivarius viool in hun bezit uit 1722. Dus een jaar later, de Rode... Die is op dit moment verzekerd voor 15 miljoen Zwitserse franken. En dat is ook een uh, ja, perfecte viool. Die wordt op dit moment fulltime bespeeld door een, uh, een jonge muzikus... die hmm. daarmee een vioolconcours wil hopen ja. te gaan winnen. Nou, dat is mooi, want dan uh, kun je er ook nog van genieten. En iedereen nog, nog even over deze veiling. Hè? Want meestal wordt zoiets groot aangekondigd... dat een echte Stradivari-viool uh, uh, komt er te koop. Maar dit is op een online veiling, uh, zeg maar... zomaar tussen neus en lippen door, verkocht. Verbaast u dat? Nou, tussen neus en lippen valt wel mee. Uh, Tarisio Veilinghuis is in 1999 opgericht door Jason Price, wat een vioolbouwer is die toen in Cremona zat. Aha. Ik had hem drie dagen later net gevraagd of hij in mijn atelier kon, wilde komen werken. Hij zei, ja, sorry maar ik sta op het punt naar New York te vertrekken om daar een online veilinghuis te openen. Oh, niet zomaar één dus. Nee, ja, zeker niet. En dit samen met Chris ik wat een van de grootste vioolhandelaren ter wereld is. Uh, men wist dat dit een record Veiling zou gaan worden, maar dat het zo, zo, zo op zou lopen, dat, dat wisten we natuurlijk niet. Nee, het, wordt met, het instrument wordt met alle respect behandeld, merken wij al. Martijn Heiligers, hartelijk dank voor je verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. We gaan nog eventjes naar uh, Joris van der Kerkhof. Die is in Utrecht, heeft zich bezig gehouden met dat wat sombere rapport... over uh, de achterstandswijken in Nederland. Wat is jouw uh, conclusie eigenlijk na vanochtend, Joris? Nee. Ja, in het Gagelpark uh, aan, het, aan het rondlopen... daar twee mensen tegengekomen die al een tijd hier wonen... die bedacht hebben dat... Daar gaat hij de prullenbak in, dat het mooi is om het park een beetje schoon te houden. Een van die, van die conclusies van het, uh, van het onderzoek is in ieder geval... dat de uh, groen- en sport- en speelvoorzieningen, dat de uitbreiding daarvan... dat die weinig uh, positieve effecten hebben gehad op de leefbaarheid en de veiligheid van de stad. En ik was met jullie zo aan het wandelen hier door het park. En jullie begonnen heel positief, maar af en toe gaat het dan toch van... nou, inderdaad, niet altijd even prettig hier. Nou ja, het zou, het zou nog prettiger kunnen, laat ik het zo zeggen. Ja, en het is, uh, er was hier al een park. En uh, ik weet niet of dat uh, veel verbeterd is met de renovatie hier. Ja, en, het was goed. Uh, het was mooi. Er was een goede speelplaats voor de kinderen. Die is er nu ook, maar ja. En, en, er, er, was daar, er is altijd een hangplek geweest en die was ergens midden in het park... En vervolgens met de renovatie kwam je eigenlijk ergens anders te liggen. Want ja, mensen zoeken een, een stekkie voor zichzelf. Dus er kwamen we vervolgens uh, bankjes geplaatst zonder overleg met de bewoners. vinden jullie dat prettig? Ben je de achtertuin, zo'n bankje? Ja, dat was helemaal niet prettig. Nou, gebruiken we dit voorbeeld als een, een verhaal waarvan je zegt van... weet u wat, op nos.nl gaan we gewoon verder luisteren hoe dit verhaal dan uh, afloopt. Ja, is goed. NOS.nl, dus als u uh, meer wilt horen over de probleemwijk en specifiek over Utrecht. tien. Afspraak is afspraak, zegt Vlaanderen. Dat kan wel zijn, zegt staatssecretaris Bleker, maar ik zet de het wiegepolder toch niet onder water. Besluit om die polder onder water te zetten staat in het Scheldeverdrag. Nederland en Vlaanderen sloten dat verdrag in 2005. En daarin staat dus dat de Westerschelde wordt verdiept en dat Nederland het wiegepolder om polder, dat is compensatie van natuur die verloren gaat. Kees Pastmeijer, hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht... van de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat zomaar dan dat de staatssecretaris zich niet aan dat verdrag houdt? Uh, nee, dat lijkt me niet. Uh, het, het is moeilijk te volgen, want het is zo onderhand een beetje een soap aan het worden... En uh, ik, ik kijk eigenlijk nooit goede tijden, slechte tijden, en een enkele, enkele... <laughs> maar ga het nu maar eens doen. En, en dan, dan kun je niet uh, zien wie er slecht en goed is. En dat is met die Westerschelde ook een beetje zo. Eigenlijk is het een heel lang verhaal. En op dit moment, wanneer je hoort dat er gezocht wordt naar alternatieven voor natuurherstel... om mensen zo min mogelijk uh, te beperken, dan klinkt dat heel logisch. Maar het heeft een hele historie en dat kan ik niet uit de doeken doen helemaal, maar het komt erop neer dat, dat, dat voorgaande activiteiten zo'n zo 3000 hectare van het estuarium hebben afgeplukt... Um, en op het moment dat je dan dus menselijke activiteiten wil mogelijk maken... zoals het, uh, het uitdiepen van, uh, van de vaaguur van de Westerschelde... Um, en dat afspreekt met de Vlamingen, dan lees je ook terecht in dat verdrag... dat er ook veel natuurherstel moet plaatsvinden. Ja. En dat staat ook expliciet in het verdrag. De Polder is niet een optie, maar staat echt als verplichte maatregel in artikel 3-2 van, uh, van dat verdrag. Uh, dus op het moment dat je... Um, ...dat niet wil, dan uh, ja, kun je daarvoor kiezen. Maar het, het probleem is dat dat eigenlijk al door minister Verburg... Uh, ...uit, uh, ja, ik mag wel zeggen, uit een treur is onderzocht. Uh, de verplichting was eigenlijk om dat in 2007 al te ontpolderen... ...of daarmee te beginnen. En daarmee is het uitgesteld naar 2010. En vorig jaar, uh, op basis van meerdere commissies... ...die ongeveer 80 alternatieven hebben bestudeerd... ...komt uh, minister Verburg in de Kamer tot het uh, hele heldere oordeel dat er geen ander alternatief is dan de polder uh, mm. zeg maar te ontpolderen. Ja, en dan is daar opeens toch weer een alternatief. Hè? Dat is uh, apart ja. van de staatssecretaris Bleker... en een, een bijzonder konijn dat hij uit de hoge hoed tovert. Uh, een kenmerk van een soap, zoals u het noemde, is dat het eindeloos doorgaat. Uh, hoe ja. lang kan Nederland nog doorgaan met deze vertragingstactiek? Nou, ik, ik denk niet lang. Ik denk eigenlijk dat, uh, ook al zou je dit verder uh, onderzoeken, het zal tot vertraging gaan leiden. En omdat je eigenlijk al te laat bent, uh, kun je dit niet langer rekken. En ik, ik denk eigenlijk dat de consequentie hiervan is dat de goodwill bij de Europese Commissie, bij de Vlamingen, bij maatschappelijke organisaties in Nederland eigenlijk uh, op is. De Europese Commissie ja. gaat een keer een streep trekken. Ja, die heeft in 2009 al een hele heldere brief geschreven uh, waarin uh, de Commissie aangeeft dat... ...ook allerlei activiteiten zoals de uitdieping zelf... ...in het licht geplaatst moeten worden van die herstelmaatregelen. En daar is ook gesteld, dat, dat zal geen significantie hebben, die derde uitdieping. Uh, maar dat kun je niet meer volhouden als je voortdurend eigenlijk... ...je herstelmaatregelen blijft uh, verschuiven. Um, en ik denk ook dat het voor de economie uiteindelijk niet goed is... ...omdat ja, de rek en ruimte uh, er steeds meer uitgaat. Het gaat steeds slechter met die Westerschelde. Dus die containerterminal krijgt alleen maar meer problemen en nee. andere activiteiten ook. Nee. Nou, ik ben benieuwd uh, wat voor vervolgen dit nog gaat krijgen. Kees wasmeijer hoogleraar natuurbescherming en waterrecht in Tilburg. Dank u wel. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. morgenochtend 6 uur. En Lara en ik er weer nu gaat de KRO verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, wat Goedemorgen. Ga je doen? De Raad voor de Rechtspraak is nijder op minister Opstelten van uh, Veiligheid. Want uh, zijn beleid zorgt ervoor dat de vrije toegang naar de rechter in het geding komt. En de bezuinigingen zijn zelfs in strijd met de rechten van de mens, zegt die oh raad voor de rechtspraak. Deze week komen de dagboeken uit van Benito Mussolini in Italië. En vreemd genoeg maakt het de Italianen eigenlijk geen bal uit of die nou echt zijn of vervalst. <lacht> en, uh, <Dat> blijft <lacht> lekker te lezen. <lacht> ja, precies. <lacht> en de hulpcentrale Eurocross heeft de handen vol aan eindexamen vierende scholieren op uh, populaire vakantieorde. Uh, waar het uh, precies over gaat, horen we straks ben zich heel in Nederland. Ik ja kom er in kwel daar. Eerst het nieuws. Ook kom er in kwel. Met veel doden ben ik bang. door wat Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij twee bomaanslagen in Irak zijn zeker 21 mensen omgekomen. En er zijn meer dan 30 gewonden. De bom ontplofte bij het huis van de gouverneur in de provinciehoofdstad Diwania. De meeste slachtoffers zijn bewakers van de gouverneur. Bij het huis was net de wisseling van de wacht aan de gang. Bij het vliegtuigongeluk in Rusland is mogelijk een Nederlander onder de 44 doden. De Russische autoriteiten maken melding van één Nederlander onder de slachtoffers. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. De Tupolev stortte neer vlak voor de landing in Petrozavodsk. Zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Sint-Petersburg. Acht van de 52 inzittenden overleefden de crash. Staatssecretaris Atsma heeft onrechtmatig gehandeld... door de invoer van Maleisisch hardhout toe te staan. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald... In een kort geding dat was aangespannen door onder meer Greenpeace. Volgens een adviescommissie wordt het Maleisische hout niet duurzaam geproduceerd. Atsma negeerde dat advies. Dat mag, maar de manier waarop was onzorgvuldig, vindt de rechter. En in Australië wordt het vliegverkeer opnieuw ernstig gehinderd... door de as van de vulkaan in Chili. Het vliegveld van Adelaide is ook dicht. En ook vluchten van de naar Sydney en de hoofdstad Canberra zijn geannuleerd. Volgens de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas... vormt de as een te groot risico. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie, bij elkaar nog 58 kilometer file. Het grootste probleem is nu de A10, de Ring Amsterdam. Het is een aanrijding geweest bij de Rij, Er zijn twee rijschokken dicht. Tussen schelling -Woude en Rij 11 kilometer file. Verder file ze op de A4, Den Haag-Amsterdam... in beide richtingen bij Zoetewoude, 4 tot 5 kilometer. A9 ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en, en de Raasdorp 6. Op de A28 tot slot Zolle richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze zuid 8 kilometer.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 Sven Kokkelman. De Raad voor de Rechtspraak tikt minister opstelter van Veiligheid op de vingers. Falikant is die raad tegen de explosieve stijging van de zogenaamde grivierechten. Zijn ze echt of zijn ze vervalsd? De dagboeken van Benito Mussolini komen op de Italiaanse markt. Meer dan één keer in de schulden en je wordt niet meer geholpen. Nieuw plan van het CDA en het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Martijn Ginius is vanochtend in Noordwijk. Een volledig papierloos bedrijf. Vandaag opent een IT-bedrijf in Noordwijk haar nieuwe hoofdkantoor zonder een spoortje papier. Handig met het oog op de bezuiniging. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. De Raad voor de Rechtspraak, dames en heren, tikt minister Opstelten van Veiligheid op de Vingers. De Raad is valikant tegen de explosieve stijging van de griffierechten die in 2013 worden ingevoerd. De vrije toegang naar de rechter komt in het geding en de bezuinigingen zijn in strijd met de rechten van de mens. Erik van den Emster, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van die Raad voor de Rechtspraak. Hoe hebt u de minister op de vingers getikt? Nou, in, op de vingers vertikt. We hebben in een advies uh, dat nogal uitgebreid is, uh, een aantal uh, hele principiële punten aan de orde gesteld. Wat u al zegt: de toegang tot de rechter wordt met name in zaken tegen de overheid en te bemoeien door een zeer hoog recht. Ja, dan moet u even uitleggen wat dat griffierecht precies is. Het griffierecht is wat iedere burger betaalt als hij procedeert... ofwel tegen een andere uh, persoon of zaak of tegen de overheid. En daar moet uh, geld voor worden betaald en dat heet griffierecht. Zoals je ook je paspoort moet betalen. Juist, met andere woorden, als ik een zaak tegen u wil aanspannen... dan uh, moet ik gaan betalen. Dan moet u gaan betalen. Hoeveel ja. meer moet ik gaan betalen? Dat hangt af van het, uh, van het soort uh, geschil wat je nu hebt. Maar bijvoorbeeld in bestuursrecht gaat het vele malen omhoog... ten opzichte van de huidige griffierechthoogte. Juist, maar vele malen is moet ik dan denken, in tientjes of honderden euro's? Soms tien, soms tien vijftien maal zo hoog als het nu is. Juist, en daarmee zegt u, is de, uh, wordt de rechtsgang in feite belemmerd... want mensen kunnen minder makkelijk uh, hun gang naar de rechter vinden. Ja, en ik denk ook dat de huidige burger, uh, calculerend als hij of zij is... wel even zal gaan rekenen. Bijvoorbeeld een, een parkeerboete van 80 euro... dan moet je een gifgerecht van 500 euro betalen... om daartegen bij de rechter bezwaar te maken. Ja. Weet u zeker dat het de gang naar de rechter zal belemmeren? Nou ja, zeker. Uh, het is natuurlijk altijd een afweging van uh, meer en minder. Maar er zijn bepaalde uh, manieren van berekening voor. Net zoals bij een pakje sigaretten. Maak je dat een, een uh, gulden of een euro goedkoper dan, of duurder, dan heeft dat een vraagverandering tot gevolg. Maak je het 20 euro duurder, dan zullen heel wat mensen met rook ophouden. Ja, maar goed, het kan dus straks oplopen tot, uh, ja, in, tot 2000 euro. Uh, en bij een burenbruzie uh, in totaal tot 4000 euro, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, als, afhankelijk van uh, of je ook nog naar het gerechtshof gaat, uh, wordt dat uiteraard te duur. Juist, met andere woorden, dan is het bijna niet meer te betalen om een procedure aan te spannen. Nee, er zijn weliswaar maatregelen om, zoals het dan heet, mensen die het wat minder kunnen betalen, uh, te compenseren voor wat betreft de rechtsbijstand. Daarvoor is 100 miljoen uitgetrokken, maar niet de min. Er moet 240 miljoen uit deze maatregel komen. Juist. Met andere woorden, het is gewoon een verkapte bezuinigingsmaatregel. U zegt het is in strijd met de rechten van de mens. Hoezo? Nou, omdat het Europese verdrag zegt dat je makkelijk toegang moet hebben tot je rechten. Het Europese Hof heeft al een aantal keren uh, procedures... al uh, waar het ging over de toegang tot de rechten... met name als het gaat over een hoog recht. Uh, en dat is dus niet een specifieke grens van zoveel 100 euro is nog wel... Uh, goed en daarboven is in strijd met het, met het verdrag. Ja. Maar je komt met name bij, met zaken tegen de overheid in de gevarenzone. Juist, met andere woorden, de overheid krijgt minder gezeik aan zijn hoofd... om het maar heel plat te zeggen. Dat zou een effect kunnen zijn. Ja, is dat ook een bijbedo bijbedoeling van de minister nee, misschien? Nee, dat, dat zal ongetwijfeld de bedoeling niet zijn. Uh, maar waar ons principale verschil, uh, verschil van inzicht in zit... is uh, rechtspraak is nou met name een overheidstaak. Uh, en in feite, uh, het kabinet is al afgestapt van kostendekkend schriftgerecht. Want dat was eigenlijk de eerste uh, benadering. Alle uh, procedures van civiele en uh, bestuursrechten moesten door de partijen zelf worden betaald. Ja. Nou, daar is men al iets van afgeweken. Ja. Maar niet te min, uh, wij vinden overheidstaak is echt rechtspraak. Dus dat moet eigenlijk ook gewoon door de overheid betaald worden, zoveel mogelijk. Juist. Goed, u zegt het is in strijd met het verdrag van de rechten van de mens. Gaat u dan ook tegen de staat procederen als de minister toch doorzet? Nee, dat is ons niet gegeven. Dat moeten partijen zelf doen. Maar u, je zult zien dat in bepaalde geschillen uh, partijen uh, beroep zullen doen op uh, de vertragsbepaling. Uh, en zullen zeggen, eigenlijk heb ik nu zo'n hoofdgifgerecht moeten betalen dat in feite de toegang niet meer mogelijk is. Juist. Uh, zijn het met name, uh, laten we zeggen, gewone burgers met burenruzie die uh, hier een uh, probleem mee krijgen? Of zijn het bijvoorbeeld ook milieuorganisaties die een procedure willen aanspannen tegen de staat? Nou ja, dat voor iedereen. Het gifgerecht geldt natuurlijk voor iedereen. Ja. Uh, en het, het is natuurlijk zo dat uh, als het gaat om hele grote belangen, dan zal het gifgerecht minder een rol spelen. Ja. Maar alle burgers worden hiermee geconfronteerd. Of het nu gaat om een echtscheiding, of een buurruzie, om een parkeerboete, of om een vergunning voor, voor een kappen van een boom die niet verstrekt is. Daar nou, hebt u uh, een vrij lijvige brief aan de minister gestuurd, een paar weken terug. Al een reactie gekregen van de man. Zit, dat is een heel traject natuurlijk. Uh, daar moet de minister zich met zijn uh, staf over buigen. Wat dan de reactie zal zijn. Ja. Uh, we hebben ook een aantal voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld dat de rechter in een zaak... Als het, als het wordt ingevoerd, ja. hebben wij gezegd... Dan zou je tenminste de rechter de bevoegdheid moeten geven... Om in gevallen waarin het nou echt schrijnend is... Uh, dat schriftje te kunnen matigen. Hij heeft u nog niet gebeld met dat gaan we regelen. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Ja. <lacht> dat zijn formele trajecten nu eenmaal. Ja. Wanneer verwacht u daar antwoord op? Uh, dat zal... Uh, bij de, bij de voortgang van, het, uh, wets, uh, van de wet uh, gaat dat gewoon gebeuren dat er een reactie komt van de minister op alle... We hebben niet als enige advies, ook de orde van advocaat heeft een advies gemaakt. Ja. Dus daar zal hij reacties op moeten geven in de verdere parlementaire behandeling. En als hij zijn reactie is, uh, dank voor de brief, hij was wat lang, maar ik doe het toch gewoon zoals ik zelf wil. Wat zegt u dan? Het is het primaat van de politiek, nu eenmaal. Daar gaan wij niet over. Wij hebben de wet uit te voeren en als de politiek kiest voor deze benadering, ja, dan, dan zij het zo. U waarschuwt hem... Hebben... Het klem van argumenten betoogt dat het zo deze kant niet uit moet. Lobbyt ook nog bij de, de, de Tweede Kamer om te zorgen dat het niet doorgaat? Of zit dat niet zo in elkaar bij de Raad van de Rechtspraak? Nou, we hebben gesprekken uh, met de Vaste Kamercommissie voor Justitie... van de Tweede en ook van de Eerste Kamer. Ah. En dit tot onderwerpen komt er aan de orde. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat mocht het wetsvoorstel... wel door de Tweede Kamer heen gaan, dat het in de Eerste Kamer strandt? Ik heb geen idee. <lacht> <Eerlijk gezegd. lacht> Echt niet? Echt niet. Nee. Hans op de hoogte. Dank voor uw tijd. Heel graag gedaan. Goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in bijzonder interesseert. Uit onderzoek blijkt dat Vincent van Gogh... veel van zijn doeken hergebruikte, afschraapte en overschilderde. Vandaag opent het Van Gogh Museum daarover een expositie. Maar weten we zeker dat er onder bijvoorbeeld de zonnebloemen... of de aardappeleters geen ander meesterwerk zit? Het antwoord komt van Louis van Tilburg. En die is onderzoeker bij het Van Gogh Museum. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar ik denk toch dat... Uh... Er onder de twee door u genoemde meeste werken geen andere werken uh, gevonden zullen worden. Bij de aardappeleters is het wel interessant om te weten dat, daar, dat Van Gogh daar lang aan heeft gewerkt. Dus dat hij meerdere versies uh, heeft gehad, zal ik maar zeggen, voordat hij uh, in staat was uh, om uh, precies dat werk te maken zoals we dat nu kennen. Uh, maar in beide gevallen gaan wij ervan uit dat uh, uh, er uh, niks onder zit. En dat weten we dankzij uh, röntgenfoto's en ook het feit dat er niks is afgedekt zoals dat heet. Van Gogh had de gewoonte om schilderijen, als hij ze eventueel niet meer goed vond om ze af te dekken met een laag of af te schraven en er zijn geen tekenen van dat dat in deze twee gevallen gebeurd is. De doeken die wel hergebruikt zijn kun je meestal herkennen uh, aan het feit... dat wij door middel van een röntgenfoto weten dat er iets onder zit. Je kunt het soms ook zien doordat het gewoon een verflaag, een onderliggende verflaag... nog doorschemert en dat die niet correspondeert met de voorstelling zoals je die ziet. Aldus Louis van Tilburg, onderzoeker bij het Van Gogh Museum. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Noordwijk. Terug naar Martijn Gimiers. Het lijkt wel alsof er een meteoriet is ingeslagen in Noordwijk. Een uh, gigantische meteoriet. Ingeslagen op een bedrijvenpark hier in Noordwijk. Allemaal rode steentjes eromheen. Paul Veger, directeur van Dekos Technology Group. Uh, ja, dit is uw, uw nieuwe hoofdkantoor. En het lijkt op een grote meteoriet op, uh, op Mars. Ja, dat is uh, geen toeval. Uh, we zitten op het Space Business Park en we zijn ook een bedrijf dat natuurlijk uh, verbonden toepassingen maakt, gebruik maakt van de nieuwste technologie en daar hoort een Spacey hoofdkantoor bij. Uw bedrijf, een IT-bedrijf, opent vandaag uh, haar nieuwe hoofdkantoor. Een duurzaam kantoor en uh, het bijzondere aan het kantoor is dat er totaal geen papier wordt gebruikt. En verder uh, is het natuurlijk uh, duurzaam. Er wordt, uh, zijn flexwerkplekken. We lopen naar binnen door, door ook een schuine deur, hè? Ja, die deur was op zich alweer een hele uitdaging uh, voor de architecten en de bouwkundigen. Maar het is wel een heel, uh, ja, het is heel mooi zo'n schuine deur. Dat is ook een heel specie effect alweer. We lopen door, want veel schuine wanden in dit gebouw. Want jullie hebben geen kasten nodig waarin ordners zijn opgeslagen. Ja, doordat we papierloos werken hebben we dus totaal geen kasten nodig. En kunnen wij uh, ja, vanaf de laptop eigenlijk overal werken. Dan ga ik toch kijken of er een, misschien toch een spoortje papier nog te vinden in, in, is in dit bedrijf. Ja, ga je gang. Ga je ja? gang. Gaan we hier de trap op? We gaan hier de trap op en uh, dan gaan we naar boven, naar de werkruimtes. We hebben beneden ruimtes voor het vergaderen, training, brainstormruimte. Uh, dus uh, inspirerende ruimtes om uh, elkaar te ontmoeten. En uh, boven zijn de flexwerkplekken. Het is een beetje het kantoor van de toekomst, hè? heel erg open. Ik zie eigenlijk geen ruimte waarin je helemaal kunt terugtrekken. Overal word je wel gezien, behalve dan op de wc. Ja, transparantie is een, uh, ook een belangrijke cultuurwaarde binnen Dekos. Dus wij ook, we gaan ook transparant met elkaar om. En uh, daar hoort natuurlijk ook een gebouw bij wat van binnen heel transparant is. Waarom wilt u nou zonder papier werken? Want ik vind het zo fijn. Uh, wij uh, vergaderen ook nog wel eens. En dan uh, breng ik ideeën in. Maar dan vind ik het fijn om even een papiertje bij de hand te hebben. Om, om naar aanleiding daarvan mijn idee toe te lichten. Ja, wij dekels zijn papierloos, dus de mensen die werken met hun laptop of met een, met een, met een tablet. En uh, daar kunnen ze of op mindmappen of, uh, of teksten werken. En de nieuwste ideeën worden op die manier vastgelegd en opgeslagen in een documentmanagementsysteem van ons. Mag maar gewoon even een krabbel maken op een, een aantekenblok of zo? Ja, helaas. Een krabbel op de tablet wordt het, hè? Trouwens, even, ja, we lopen er nu gauw aan voorbij, u zei het niet. Maar ik zie hem toch staan hoor, Daar, de printer. Ja, een printer is er nog wel, want we hebben natuurlijk wel heel veel te maken met de buitenwereld. Er zijn natuurlijk nog steeds wel klanten die van ons wel graag uh, post krijgen. Uh, alle post die hier binnenkomt, wordt gelijk ingescand en vernietigd. Dus dat gaat gelijk uh, het papierloze circuit in. Maar soms moeten we er wel eens dingen uit op papier. En dan hebben we een printer, onder andere aanbestedingen. Ja, dus helemaal papierloos is het nou ook weer niet. Maar ik zie inderdaad... Geen prullenmand uh, naast het bureau staan. Nee, dus is ook, uh, zonder papier heb je ook geen prullenbakken meer nodig. En dat is natuurlijk, er staat op per verdieping één centrale prullenbak. En uh, die is aan het eind van de dag eigenlijk nog bijna leeg ook. Ik ga eens even de werkvloer op. Het, zijn, uh, het is een grote, ruime werkvloer. Allemaal losse bureaus. En mensen kunnen gaan zitten waar ze willen. Ze komen binnen en uh, denken van nou, laat ik vandaag eens daar gaan zitten. Ja, je kunt de plek kiezen aan de hand van de stemming die je hebt. Ook doordat het gebouw uh, een schuine wanden heeft, zijn alle plekken ook eigenlijk verschillend. Kies je gewoon een plek waar je die dag uh, fijn vindt om te zitten. Of uh, en als je het morgen weer een fijne plek vindt, mag het ook. Hè? Maar het, hoeft, het is geen flexie omdat het moet. Het is uh, gewoon kies als mens waar je die dag uh, wil zitten en uh, wat, je, wat je fijne plek vindt. Even gauw vragen aan die meneer wat hij ervan vindt op, de, op zijn nieuwe werkplek mis je het gebruik van papier niet, want je hebt hier een totaal steriel blad, bureaublad. Een kopje koffie staat hier nog, maar geen papiertje te zien. Nee, ja, dat, dat, dat is eigenlijk alleen maar fijn. Ik heb alles gewoon georganiseerd in mijn systemen. En uh, ik heb geen uh, krabbeltjes meer of uh, wat. Ik vind het zo fijn om even gauw een aantekening te maken of zo. Als iemand belt van, oh ik moet even een telefoonnummer opschrijven, hoe doe je dat dan? Nou, ik heb daar gewoon mijn, uh, mijn digitale tools voor. En dat kan ik dan ook heel makkelijk in ons eigen systeem uh, meteen... Uh... Opslaan. Is dit nou de toekomst? Um, ja, dit is zeker de toekomst. Want je bespaart natuurlijk veel, uh, veel werkplekken. Daarom bespaar je ook weer energie. Maakt het gebouw ook weer duurzamer. Dus, uh, en daarbij maakt het ook, mensen ook om mensen om thuis te werken. Hè? Dus ook, uh, dat is natuurlijk ook flexwerken. En dat is ook een heel plezierig onderdeel van werken bij Dekos. Ja. De geluidsinstallatie wordt getest. En vanmiddag de grote opening van dit uh, gebouw. En tot slot uh, meneer Veger. Leest u nog wel eens een krant of een boek? Papier? Uh, nou, uh, kranten uh, niet meer, boeken nog wel uh, en tijdschriften ook niet meer. Dus de, dat zijn dingen die ik allemaal, uh, tijdschriften en kanten, die, uh, die download ik. Een totaal papierloos bestaan voor Paul Veger, directeur van Decos Technology Group. Bedankt. Dank u wel. Bijdrage was dat vanuit Noordwijk van Martijn Gimius. Straks, zijn ze nou echt of zijn ze vervalst? De dagboeken van Benito Mussolini komen op de Italiaanse markt. Eerst het goede nieuws. Positief Nieuws Network. Ben jij, vrouw, verlaten door je grote liefde? Of heb je zelf die loser net gedumpt toen je erachter kwam dat je niet de enige was? Kom dan onmiddellijk uit bed en doe iets constructiefs met je verdriet. <lacht> Mail professor Gert Terhorst. Onderzoek liefdesverdriet aan één stuk. aperstaartgmail.com. Hij is namelijk op zoek naar jou. Nou, wij zoeken uh, vrouwelijke proefpersonen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. En ook vrouwen die tussen de 40 en de 50 jaar zijn, die lijden aan liefdesverdriet. Het gebroken hart als medisch onderzoeksobject. Maar waarom? Ik wil in elk geval weten hoe de hersenen werken bij verliefdheid. En als je dat weet, uh, wil je dan meteen naar behandeling toe. Uiteindelijk, als je het over liefdesverdriet hebt, dan zeg ik gewoon nee. Daar ben ik nog niet aan toe. Je kunt gewoon zeggen van liefdesverdriet is een fase van je leven. Waar je ook gewoon even doorheen moet. Maar wij merken hier nu tijdens het onderzoek ook dat er vrouwen zijn die daarna na zes maanden nog behoorlijk veel last van hebben. En wat we nu merken hier is dat sommige vrouwen dus antidepressie vaak krijgen. En ik weet niet of dat de meest ideale oplossing is voor uh, liefdesverdriet. Ik dacht eigenlijk altijd dat dat gewoon uh, pure chocolade was. Ook, zou kunnen hè. Daar worden vrouwen gelukkig van toch, of niet? Hmm. Laten we het maar even over de mannen hebben. Waarom we geen mannen uh, in dit onderzoek doen bijvoorbeeld. Want dat is ook zo'n vraag die we vaak krijgen. Waarom doen jullie nou geen mannen, want die lijden ook aan liefdesverdriet. Ja, natuurlijk lijden mannen aan liefdesverdriet. Maar het probleem is dat mannen er over het algemeen niet zo graag over willen praten. Sterker nog, de meeste mannen willen er niet eens over zingen... Dat merkte ook Ilja Gort, wijngardier, Gardier... die zo'n leuk idee had van het Château Chantant, oftewel. Zingende druivenplukkers. Daar hebben een oproep voor gedaan... en daar reageren eigenlijk alleen maar vrouwen en meisjes op. Heeft u enig idee hoe dat komt, dat er alleen maar vrouwen op reageren? Uh, ja, ik heb, het zo, ik heb er zo over na liggen denken... en ik kom eigenlijk niet met een sluitende oplossing. Misschien dat mannen een beetje gen hebben om, om in het openbaar te zingen of zo. Ik, nee, eigenlijk weet ik het niet. Maar... En er is geen aanleiding toe, want het is natuurlijk hartstikke leuk. Zeker omdat er nu zoveel vrouwen zijn, voor mannen heel aantrekkelijk, om, om mee te komen helpen het huizen plukken en te zingen met al die mooie vrouwen. En nee, ligt misschien aan het misschien aan het repertoire? Zou het daar dan kunnen liggen? Nee, dat nee. nee, nee. Nee, nee, want we zingen liedjes die we zelf uh, geschreven hebben samen met, uh, in, in een vorig leven ben ik componist uh, geweest. En ik heb samen met Edwits Gimschijmer, uh, de Korte Igen, hebben we een hele leuk liedjes gemaakt. En daarnaast gaan we ook uh, van die Franse, uh, die Franse oude hits uh, zingen, dansen en en dat soort dingen. Ja, en Poirou en Vlug, d'Avectoire misschien? Ja, ik neem die ook, ja. En nog een paar van die andere Radio Tour de France klassiekers? Ja, ja, precies. Ja, enig, ja. Maar, eh... Uh, dus daar kan dus... dat niet al liggen. Nou weet ik toevallig dat de meeste mannen die naar dit programma luisteren... wel houden van een chansonnetje op zijn tijd. Dus ik zou zeggen, grijp uw kans. Ja, dan kijk eens, de het de weer. Die... En aan vrouwen geen gebrek? Nee, ze wordt vreselijk gezellig. Lekker eten, het doet heel fijn. Lekker wijn. Tot ziens, à salut, op sluggenpunt. Uh, <coughs> A demain. Het goede nieuws werd gebracht door Marielle Beers. Zij komt uit Engeland en zij komen uit Nederland. Laura Veen en de Vipertones. Am My dreaming? Het is 7 minuten voor 10, dames en heren. We gaan naar Italië, waar een vraag aan de orde is. Namelijk deze. Zijn ze echt of zijn ze vervalst? De Italiaanse uitgever Bompiani maakt het allemaal helemaal niks uit. Deze week brengt hij het tweede deel van de echte of vermeende dagboeken... van Benito Mussolini op de markt. Het de eerste deel ligt sinds vorig jaar al in die winkel. Het Wieg correspondent in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt het Italianen geen bal uit of ze echt zijn of niet? Nee, en in ieder geval de uitgever niet, want die zit er wel brood in. Uh, het is een grote uitgeverij die uh, bijvoorbeeld ook de boeken van Umberto Eco uitgeeft... En uh, ja, dat is geen liefdadigheidsinstelling. Dus ze zouden het zeker niet uitgeven als ze daar geen brood in zien. En uh, worden, gaan ze als zoete broodjes over de toonbank... om maar in die mm. termen te blijven dan? Nou, ik moet zeggen, ik heb ze gisteren gebeld... en ze wilden het mij niet zeggen hoeveel ze van het eerste deel hebben verkocht. Uh, het tweede deel is nu net uit. Het derde deel komt in het najaar, zeiden ze mij. Dus ik vermoed dat het wel goed gaat... want anders dan zouden ze zeker niet doorgaan met het uitgeven van de boeken. Nee, Die dagboeken zijn al jaren geleden opgedoken. Is het daar, ik neem aan dat wetenschappers zich daar al uitgebreid over hebben gebogen met de vraag is dit echt of niet. Ja, en dan moet ik zeggen dat de, de meeste wetenschappers zeggen dat ze vals zijn. Oh. Dus wat, wat hen betreft is dat wel duidelijk. Ja. Uh, de man die de dagboeken zogezegd heeft ontdekt of herontdekt, zeg maar... want ze gaan inderdaad al jaren in omloop... dat is Marcello Dellutri. dat is een boezemvriend van Berlusconi, uh, rechterhand... maar ook iemand die al een keer veroordeeld is in hoge beroep... voor zeven jaar gevangenstraf voor zijn banden met de maffia... Hij is senator en heeft de bibliotheek van de Senaat in bezit. Hij kreeg deze boeken aangeboden in 2007. Liet een schriftanalyse maken. Ja. En uh, daaruit bleek dat het hier inderdaad gaat om het handschrift van Mussolini. Nou, Toen heeft hij ze op basis daarvan aangekocht. Uh, 1,3 miljoen euro heeft hij ervoor betaald. Hij gelooft dus wel in die echtheid. Ja. Maar daarna kwamen zoveel historici met uh, gedegen onderzoeken waaruit bleek dat het toch niet uh, door Mussolini zelf is geschreven. Want wat, dat zijn nu... wat zijn die wetenschappelijke argumenten dan? Hebben ze het schrift onderzocht? Of... Ja, dus um, deze boeken worden al jaren aangeboden aan diverse mensen die daar misschien heel veel geld voor kunnen betalen. Dus er zijn inderdaad ook al heel veel historici die zich erover gebogen hebben. Ja. Om er eentje uit te pikken Opinieweekblad Espresso, die kreeg ze um, in 2005 aangeboden. liet ze twee maanden lang bestuderen door een van de grootste kenners van Mussolini, een professor van de universiteit. En die zegt, ja, sommige data kloppen niet. Zelfs ergens uh, maakt hij fout in zijn eigen geboortedatum. Ja. Uh, sommige woorden zijn verkeerd geschreven. Dat klopt ook niet. En heel opvallend en ongelooflijk in zijn ogen is... dat er ook nooit een woord in staat over um, de vele ontmoetingen... die Mussolini met de koning heeft gehad. En dat is echt wel iets wat alleen Mussolini uh, kon weten. Want die inhoud van de gesprekken zijn geheim natuurlijk. En verder zegt hij, er staat niks nieuws in wat we al niet weten... uit de kranten uit die tijd of andere documenten. En ook iets over zijn persoonlijke privéleven, want dat is natuurlijk wat anno 2011 iedereen heel erg interessant zou vinden. Ja, en dat is ook een belangrijk um, argument dat ze vals zijn. Namelijk uh, twee jaar geleden zijn de dagboeken van zijn laatste minares uitgegeven. En die, uh, die zijn in ieder geval zeker uh, waar, want die zijn al heel erg lang in uh, handen van, uh, van het staatsarchief. En zij schrijft natuurlijk heel veel uh, zaken die ze met Mussolini heeft uh, meegemaakt de laatste jaren. Uh, waar hij helemaal niet over schrijft. In heel die vijf jaren dagboeken die nu worden uitgegeven staat... Eén keer, in het boek wat nu is uitgegeven zo, staat één keer iets een verwijzing naar haar op 27 januari. In haar dagboeken is dat overigens 26 januari. En verder komt hij er een beetje af als een goede familieman die graag thuis eet met zijn familie. En dat is absoluut niet waar. Dat weten we uit de dagboeken van zijn minnares, maar ook van zijn familie. Met andere woorden, de kans is inderdaad heel groot dat die eh, dagboeken die nu ook weer worden uitgegeven dus vals zijn. Maar het maakt de Italianen als gezegd niks uit, want ze verkopen als een trein. Ja, dat kun je zeggen. Inderdaad, hier, Mussolini doet het nog altijd goed bij de krantenkiosk, kalenders, uh, wijn, uh, borstbeeltjes, alles is nog te kop. Het lief, dankjewel vanuit Rome. Tot zometeen, dames en heren, inderdaad Nieuws met Dorot Meegers. Dan kom je tot twee dingen. Toe pengers. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert het Zomerreces.